met het NOS Na een reeks recente ongelukken met Uber-chauffeurs... waarbij doden vielen, neemt de taxi-app maatregelen. Er komt een minimumleeftijd van 21 jaar. En wie wil rijden voor Uber in Nederland... moet minstens een jaar zijn rijbewijs hebben. De leeftijdsgrens geldt alleen voor nieuwe chauffeurs. Voorheen moesten chauffeurs minimaal 18 jaar zijn. En ook komt er voor chauffeurs onder de 25 jaar... een verplichte cursus verkeersveiligheid. Die wordt samen met Veilig Verkeer Nederland ontwikkeld. Rusland gaat geen Russische burgers verhoren over betrokkenheid bij de ramp met de MH17. Dat heeft viceprocureur-generaal Finichenko gezegd tegen staatsmedia. Hij zegt dat er geen bewijs is voor betrokkenheid van Russische burgers. Volgens onderzoeksbureau Bellingcat waren hooggeplaatste Russen betrokken bij het transport van de bukraket waarmee de MH17 werd neergehaald. Finitschenko spreekt van pseudo-onderzoekers die bekend staan om valse berichtgeving.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 Een anonieme donateur heeft vorig jaar 160.000 euro achtergelaten... op een altaar in een kerk in Beieren in Duitsland. Op de envelop stonden alleen de woorden voor Afrika, melden lokale media. De kerk maakt de vondst nu bekend, omdat er eerst gekeken is... wat er met het bedrag kon worden gedaan. Inmiddels wordt het geld gebruikt voor drie missieprojecten in Afrika. Het weer. In het midden en zuiden van het land zon. In het noorden kans op wat regen en daardoor gladheid. Het wordt 1 tot 5 graden. Morgen gaat het sneeuwen. Er kan 1 tot 5 centimeter vallen. S middags is het iets boven 0. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knoopenten Nieuwenmeer 4 kilometer file. De vertraging is daar 20 minuten. Het is te wijten aan een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam. Bij Amsterdam Oud-Zuid staat ook 3 kilometer file en is de vertraging iets minder dan 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Just out. 3 uur, welkom terug. Het tweede uur alweer van uh, dit programma met als uh, eerste plaat naar het nieuws. En weer van 3 uh, uur, deze van uh, Lionel Witsi en Ceyla. Hij gaat nog wel eventjes door, maar daar hebben we geen tijd voor. Want er wordt onder meer in uh, dit uur uh, weer flink gevoetbald. Want de competitie gaat weer van start. Klopt, en wel met de thuiswedstrijd voor SV Zandvoort tegen OFC. dit is de, de hekkensluiter uh, van de competitie, geloof ik. Klopt.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 Voor de Zanders gaat het er gebeuren onder andere. Nee, dit wordt goed opgelost door de verdediging van Zandvoort. En de mag gaan gooien op de helft. Nee, dat zie je. Zandvoort mag gooien. Dus het is waarschijnlijk via, dat nou weet ik wel zeker, via onze OVC over de zeelijnen gegaan. Voorlopig spelen we in de, even kijken, in de tiende minuut. En uh, de zand is nog steeds 0-0, want anders had ik wel gemeld erop.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 Wat dacht je van deze van de Motors? Hier zijn ze met een van hun grootste hits. Dat is Airports. So many destinations, faces going to so many places. For well, the weather is much better. And the food is so much cheaper. Well I help her with her baggage. For the baggage is so heavy. I hear the planners ready by the gateway. To take my love away. And I can't believe that she breathes.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 A jet plane without the Volgens mij word jij daar ook altijd wel vrolijk van, van een airport. Ja, hoe meer airports, hoe beter. <laughs> ja, ja, dat dacht ik ook. Lekker opvliegen, toch? Ja, opvliegen en... Uh...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 ja, goed, goed aangespeeld door... Nee, jammer. Het was een goede paas op Jesse uh, Daan, maar Daan die kan die bal niet binnenhouden en de bal ging dus uh, ging over de zijlijn en OFC mag gaan ingooien. OFC, uh, ja, uh, ik weet niet wat ik ervan moet zeggen. Zoals ik vertelde, ze staan onderaan ze zijn dus sterker geworden waarschijnlijk door het zes spelers die ze uit het eerste zijn gekomen. De eerste van de zonde zijn gekomen. Maar op dit moment kan ik daar niet veel van... van uh, de zijn krijgen. Zandvoort is uh, nog steeds in balde zit. Uh, even kijken uh, naar uh, Moerad. Nu is Zandvoort weer. Ben ik er nog, op? Ja hoor. Ja, ik, want ik hoor helemaal niks meer. Oké, okay. uh, een diepe paas op berg, berg, nog steeds aan de rechterkant. Ga, gaat het land passeren met snelheid. Er komt 16 meter gebied. Weg en bijt Op, oh, oh, oh, oh, oh. Nijzer nou, zien. Je komt helemaal vrij, zo rond op de penalty strip.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 En dat heeft hij helemaal geen haast, hij legt nu de bal op de vijf meterlijn en wordt er gespeeld. Dus dan gaat jagen. Ja, Sandford moet jagen, want dan kom je meer op de bal bezit dan wordt het goed gegaan, Maar helaas, uh, Christine, nee niet Christine, uh, ja, even kijken, uh, het, is, het, is, het is gebeurt allemaal in termijn vandaan in ieder geval, dat weet ik wel. In ieder geval is Stomfond de bal bezit, wordt teruggespeeld op Dank Kerkman en die gaat uh, kijken waar hij die bal kan plaatsen. ...heeft even tijd nodig, want er is weinig beweging... ...brengt hem opzij naar euh, Milan Berk-Bellenkamp. Berg bellenkamp naar... Euh, God, ...dat is zo moeilijk te zien. Nou ja, in ieder geval... ...Zanford is een avond, op, laat ik het zo zeggen. We spelen in de 22e minuut... ...en helaas is het nog steeds 0-0... ...maar ik maak me sterk dat het toch wel binnenkort zal veranderen. Ja, dus we mogen wel zeggen dat Zanford uh, op dit moment echt uh, de sterkere ploeg is. Ja, absoluut. 100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 Nou ja, dat heb ik vind niet op dit moment uh, paraat. Uh, is ook niet zo belangrijk. Komt later wel. In ieder geval had uh, ik het over de Dat is uh, uh, Salim Vertoet. Bal ging via voet van OC uh, over de achterlijn. En die mag even kijken. Uh, ik denk Kastin, die, die mag die voorna gaan nemen. Komt hij aan mooi ingedraaid en de Vries! Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, Goede reactie van Kastje Vries.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 And my friend said I know you love her but it's over mate It doesn't matter, put the phone away It's never easy to walk away Let her go, it'll be alright So I used to look back at all the messages you'd sent And I know it wasn't right But it was fucking with my head And everything deleted like the past year was gone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 de like time. love find. En we gaan naar uh, Fris, Want Jop, yep, je hebt een doelpunt. Ja inderdaad Rob, nog een minuut na de 1-0 van Zandvoort ligt hier aan de andere kant in een vrije schot uh, gegeven voor een overtreding, behoorlijke overtreding, van Berg Belenkamp uh, aan de rechterkant van het Zandvoortse veld. En we zorgden voor een vrije schot en die werd prachtig mooi ingekopt door, ik denk de nummer 7, maar dat weet ik niet 100%. Uh, maar in ieder geval is de stand nu 1-1.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 Een geweldig gebeuren dat vele, vele mensen van buiten Zandvoort naar Zandvoort trekt. Wilt u meer weten over die 30 van Zandvoort? Kijk dan even op hun website. www.30vanzandvoort.nl www.30vanzandvoort.nl En op die zondag heb je de wielrenners ook. Dan is daar nou ook de Omloop van Zandvoort. En uh, meer informatie over die Omloop van Zandvoort kunt u, u vinden op www.omloopvanzandvoort.nl www.omloopvanzandvoort.nl en daarnaast is natuurlijk ook nog een hardloop-evenement. Die dag wel de Runners World Zandvoort circuitrun. Het is dus een heel sportief weekend op die 30ste en 31ste maart in Zandvoort.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 dat het uh, zo'n dinsdagmiddag voorwerp gaat worden. Wordt die vrouw, ik nee, niet vrolijk al je, Nee, niet echt. Je hoort en uh, passie. 10 minuten over al Als je trouwens meekijkt op de webcams in de studio van CFM. Dat kan heel eenvoudig, hè. www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Kijk je live mee. En als je mobiel live meekijkt, wel even Firefox uh, installeren op je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 NBL. I have spent all my years mm -hmm. in believing you, but I just can't. Bye. Bye. You be, just keep losing and losing I'm, I'm all right He's all right, he's all right Yeah, no yeah need. I just Ooh, gotta get out of this prison cell One day I'm gonna, gonna be, be free oh. Find me somebody to love Find me somebody to love Find me somebody to love Find me somebody to love To love, somebody, find, to love, find. Find. somebody to love, find me. Somebody to love, find me. Somebody to love, find me. Somebody to love.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 Nu Berg aan de rechterkant. Nou, hij is weer watervlug. Ongelooflijk wat die man kan doen. Dan gaat hij weer. Nu kan hij Koen McGielsen bereiken. McGielsen probeert daar iemand te bereiken. En dan maakt hij een overtreding. Een duo-overtreding van McGielsen. Waardoor Sanford de bal verliest. En OFC eh, dan aanvoeren overnemers. De bal is wel zwaar op de meter van, uh, van uh, OFC. Dus nog een end van het Sanfords van vandaag. Terwijl we nu in de 45e minuut spelen.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 komt een mooie voorzet en dan komt Berg, die kon er niet, niet voorkomen. Hij wordt weggewerkt door de uh, verdediging van uh, OFC. Maar dat was een mooie kans van Zandvoort. het was een hele mooie bal, dieptebal op de Haan. En die is zo watervlug, die kon die bal net stoppen en goed voorzetten. Maar helaas uh, was er uh, voordat uh, Berg daar kon komen een verdediger die de bal weg kon werken. Dan Kerkman ondertussen naar Berg-Belekamp. Berg-Belekamp heeft helemaal gedaan, Zondvoort is te stoppen met de 2-1 uh, naar terug naar Kerkman. Kerkwan, die ook weer teruggespeeld naar uh, Midlandberg Belkamp, weer terug naar uh, Kerkwan. Ja, en daar wordt eigenlijk iemand anders aan gespeeld. En dat is Kasten de Vries. De Vries. Uh, een beetje dribbelpazbal dribbelt en uh, dat is een goede paas op de Jesse Je Die kan helaas niks mee doen, want die bal gaat over de zijlijn en OFC mag gaan ingooien. OOC naar de nummer 9, dan nou, nou moet ik even hier nummer nummerduizer hebben natuurlijk. Nummer 9, dat is een uh, Scottie Colen. En dus die brengt die bal naar voren toe en er wordt een overtreding gemaakt op... Even kijken, want er komt zelfs een gele kaart aan te pas. Ik denk iemand van de OFC, want Santwo krijgt die bal. En oké, okay, er was met twee benen in het glijden En dat mag natuurlijk niet. En, en een gele kaart voor de nummer 7 van uh, OFC. En Santwo mag vlak voor de middenlijn de bal gaan nemen. Is ondertussen gebeurd, Daar ja, kerkman, kerkman naar, ja, die kijkt nog even, die heel rustig aan. Dan geeft hij een diepe bal richting Salim vertoet. Vertoet kan er niet bij komen, dat is naar Kerstin. Kerstin naar de Vries, de Vries raakt die bal kwijt. Toen is ik zou zeggen, die kon niet bij die bal komen, wordt overgenomen door OC. En daar wordt geplacht en geploten. Ja, geplacht en geploten. In ieder geval een overtreding van de Zandvoort. Die een gele kaart blijkbaar waard is. Het heeft gewacht totdat de, het spel dood werd. Er werd gevlacht voor het buitenspel. En dat is denk ik overgenomen, zo te zien. En daar krijgt even kijken, daar krijgt dezelfde Kastien een gele kaart. Die kwam een beetje te stevig in met twee, nee met één voet. Maar het was te stevig, denk ik. En OC mag een vrije schop gaan nemen. Met een tof 3-4 voorbij de middenlijn. Soms wordt het dit gaat verdedigend staan uiteraard. Daar komt die bal. Diepe bal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 Dan is een beetje, Right side Them now this, we don't mean to lie. We haven't, haven't a doubt, I doubt we are in the right. If you don't look out, are you suffer on their right? The, the heroes, the heroes return be and the royalty done attend, done. while the angel learn at the pain. Wat Fun in The Right Side One. Eén de laatste pleitje alweer in uh, uur twee van Zandvoort op zaterdag. Om half drie heb je het kunnen horen bij het van uh, Weerbericht voor de komende dagen. Morgen wordt een prachtig mooie winterdag en uh, uh, lekker voor een uh, strandwandeling. Of uiteraard uh, door het centrum van Zandvoort. Je bent van harte welkom. Maar dan dinsdag, ja, dan gaat er een flinke sneeuwval uh, plaatsvinden. Met uh, hoogtes van maar liefst uh, een centimetertje of vijf, dus... Ben voorbereid, aankomende dinsdag wordt ook een hele drukke ochtendspits. Wij zijn er zometeen weer in het nieuws en weer van 4 uur. Oh, hey and the get so hot, With your tire feet